Alles gevonden over Paul Verfaye, schatje. Onze ja, Zanneke doet in haar vrije tijd wat research voor onze land. Wel, hij uh, heeft alles sinds een heel bizarre carrière achter de rug, Paul Verfaye. Hier, hij is bijvoorbeeld gedurende een paar jaar public relations officer geweest in een fabriek in Chili. In en... Chili? Ja. Heeft Verfaye in Chili gezeten? Verfaye is dus attaché van de minister van cultuur. Hij heeft geen enkel diploma. Hij is daar trouwens berucht voor zijn schrijffouten. En een erg ander jongen is het ook al niet. Het schijnt dat hij nog geen lamp kan vervangen. Maar wacht wat, voor mij, zo ver zitten we nog niet. Han was aan het vertellen dat hij op zijn 28e kunstgeschiedenis is gaan studeren. Waar was dat de dus, zaakjes? Ja. Uh, staat dat wel weer? Uh, ah ja, hier. In Gent. Hij heeft zich ingeschreven in september 70, maar is al gestopt in de lente van 71. En dan is hij nog dat jaar voor Bekaart gaan werken. De Beekhaart? Van de Staaldraad? Ja. Hij is daar binnen de kortste keren opgeklommen tot public relations manager. Amper een jaar later is hij naar Chili getrokken... en daar heeft hij bij de SA Inshalam gewerkt, ook een staalbedrijf. Hij was daar assistent van de directeur tot hij in 1975 ontslag genomen heeft. Waarom heeft hij ontslag genomen? Ja, geen idee. Maar wacht, nu over zijn carrière sinds 1975. Hè? Waar in Chili, Anneke? In, uh, uh, Talcahuano. Hij is toen terug in Brugge opgedoken, heeft een tijd niks gedaan en is dan in de theaterwereld terechtgekomen. Eerst als assistent, maar begin tachtig is hij theaterproducent geworden. Daarna heeft hij een tijd in de brekkegrond in Amsterdam gezeten. Ah, van een rare carrière gesproken. Maar in het midden van de jaren tachtig is hij plots met die activiteiten gestopt. Ik kan moeilijk geloof dat hij toen al binnen was. Ja. Hij moet hoe dan ook al genoeg naam gemaakt hebben, want hij is dan van vandaag op morgen kabinetsmedewerker geworden op het ministerie van cultuur. Waar hij binnen de kortste keren de hoofdverantwoordelijke geworden is voor theatersubsidies. En daar is ze dan nog over de nodige koppen gesprongen en heeft hij het uiteindelijk tot attaché geschopt. Voilà. Dat was het. Interessant, merci. Ja, voor meer, zeg het maar. Talga Juan Elena Litin, Paul Verfay, Elian van Kleven. Is dat toeval? Dat Wat? kan niet, toch bijna niet. Elena Litin, is dat die Chilence die klacht heeft ingediend voor die exhibitionist? Ja, Elian van Kleven kent haar. Notabene omdat haar ex-man fabrieksdirecteur in Chili was. In Talcahuano. Ah, maar wat zei je daar nu mee met die informatie? Ja, ik zei net nog tegen Pieter. Ja, ja ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, moeten mij, verder zoeken. naar. Uh, mij, maar... ik denk juist aan iets. Hebben wij Frank Lernout al door onze computer gejaagd? Nee, nou. Nee. Ga dat eens gauw doen. We zien elkaar dan zelfs terug in het concertgebouw, oké? Okay. En je wilt dat ik dat nu doe? Ja, ik spreek toch geen Chileens, hè? Ja, oké, okay, Waarom stuurt je die nu? Gij ja, Jij zei ons probleempje, vergeten zeker? Ja, ik probleempje? Hij is ervan overtuigd dat we hier met een afrekening zitten in het drugsmilieu. En gij herinnert u toch nog dat we Max en meer Oh shit. Ja, zeg dat wel. Als we nu op een of andere manier een confrontatie konden organiseren... Hè, tussen Litin, Verfay en Van Kleven. maar nee. Dat mogen we vergeten. We hebben geen pot om op te staan. Ik wou hem vermoorden, Helena. Ik zag geen andere oplossing. Hem vermoorden? Ik heb het u niet willen vertellen, maar ik had het misschien beter wel gedaan. Ik ben hem al een paar dagen geleden tegengekomen. Ook per toeval, juist gelijk gij. Hoe? In het park? Ik ben hem meteen gevolgd en ben zo zijn nieuwe naam te weten gekomen. Ik heb hem opgebeld en een afspraak gemaakt met hem. Om middernacht. De plaats waar jij hem eergisteren gezien hebt. Ik heb hem gelokt met een voorstel. Wat heb je hem voorgesteld? Zijn dossier... In ruil voor 10.000 euro. Zijn dossier? Ik had mij verstopt in de buurt van het standbeeld, maar ineens stond daar een jonge vrouw met een fototoestel. Ik ben in paniek geslagen. Ik heb haar bijna vermoord. Chris, ik heb u toch niet gevraagd om dat te doen? Hem vermoorden, jij? De waarheid moeten vertellen aan de politie, Elena. Ik kon het niet. Ik was zo geschokt door hem weer te zien. Zo ineens, zo uit het niets. Al de pijn kwam weer naar boven. De pijn van die zeven vreselijke maanden van folteringen, dag na dag. Zelfs na meer dan 25 jaar blijf ik voelen wat hij mij heeft aangedaan. Elena, hij kan nu niets meer doen. Echt niet. Het is voorbij. Het zal nooit voorbij zijn, Chris. Al die brieven, al die aanklachten, alles wat jij al die jaren geprobeerd hebt, het heeft niks gebaat. Hij is nooit veroordeeld. Hij zal nooit gestraft worden voor zijn daden. En nu is hij hier, in Brugge. Elena, ik kan de zaak opnieuw proberen te openen als je dat wilt. Maar dat wilt je nog altijd niet? Hè? Nee, Chris. Ik wil niet meer met mijn verleden geconfronteerd worden. Ik wil het niet meer, want het heeft toch geen zin. Doe het dan voor mijn broer. Ook niet voor Obrecht, nee. Ik weet zeker dat hij de fabriek toen niet in brand gestoken heeft. Ik weet zeker dat hij geen zelfmoord heeft gepleegd. Maar we hebben dat nooit kunnen bewijzen, Chris. En dat zal nu ook niet lukken. Hij heeft mij herkend, dat weet ik zeker. Ik heb het in zijn ogen gezien. En nu zal hij mij komen zoeken. Misschien moet hij mij maar vermoorden. Want het zal nooit voorbij zijn zolang ik leef. Ah, voor mij. We zijn juist op tijd voor een leuk experimentje. Doe de licht eens naar beneden komen. Ja. Zeggen, uh, geen spoor van Lernhout in ons systeem, niks in de computer, geen strafblad, geen dossier. Nooit gezeind geweest ja. Stap eens in de lift. En nu? Wachten tot de deuren dicht gaan. En gij blijft hier. Hé. Hey. wat moet ik hier doen? Kom er nu maar uit. En kom recht op mij af. Ja, nee, nee, nee. Gewoon recht naar mij. Zeg, uh, was hij het gaan proberen? Jij bent voor mij iets aan het proberen. Loop dan nu eens de trap op. Hè? Doe een stuk of tien treden en uh, kom dan maar direct terug. Oké. Okay. Nu afkomen? Ja, ja, ja. Okay. En weer recht op mij aflopen, hè. Zeg, uh, mag ik nu weer? Godverdomme wie heeft die vinger daar gelegd? Weet je wat? Die ligt er al van toen gij in de lift gestapt zijn. Waar komt die uit? Uit een winkel van Fop-artikelen. Nou, ik begrijp het al. Kaland heeft gelogen. Of hij heeft zich vergist, dat kan ook. Of enfin, ik weet niet of het belangrijk is, maar één ding is zeker: als hij uit de lift gekomen is, gelijk ja? hij het mij beschreven heeft, dan kan hij die vinger nooit direct gezien hebben. Bedankt, Lorenzo. Echt sympathiek van u dat je speciaal voor mij een duvel in huis hebt gehaald. Eh, wel, ik had zo'n vermoeden dat ik u hier nog regelmatig zou mogen ontvangen. Gezondheid. Gezondheid. Ja, jij en ik, Pieter, we hebben iets gemeen. Dat heb ik direct gevoeld toen ik u voor het eerst zag. Ja, ik voel mij geflatteerd. Zo'n knappe jonge man als jij. Ja, afgezien van mijn mangbeen bedoelt je dan zeker. Nee, nee serieus. Ik, ik, ik voel dat jij ook lak hebt aan conventies en zo. Dat dat jij ook de pest hebt aan mensen die op je vingers zitten te kijken. Ja. Nou, ik ben maar... wel blij dat ik ze nog alle tien heb. Sorry. Ah! <laughs> ja, maar pas op, ik meen dat hoor. Ik denk echt dat wij van hetzelfde slag zijn. Mensen gelijk wij bekijken alles vanaf de zijlijn... maar geen enkel detail ontgaat ons. Ja. Hoe staat het met uw onderzoek? Hmm. Ik sta daar. Bij manier van spreken ook nog aan de zijlijn. Aha. Zeg, Lorenzo. hebt jij toevallig ooit iets met paarden te maken gehad... Uh, ...gebedoeld of ik ooit aan paardrijden gedaan heb. Nee, oh. nee, nee, nee. Maar ik ken toevallig wel zo iemand. Hè. Oh, ja? Je kent haar misschien ook. Dina van Kleven. Blijf hier, Helena. Blijf bij Marijke en mij. Een tijdje, tot we een andere oplossing kunnen vinden. Marijke is dan goed voor u zorgen, echt waar. Ik wil niet tussen u en Marijke staan, Chris. Dat weet je. En dan nog... Hij zal mij toch vinden als hij dat wil. En hij zal u ook vinden. Neem mij vast, Chris. Alsjeblieft. Zeg mij dat ik niet bang moet zijn. Zeg mij dat het allemaal voorbij is. Wat moet ik met dat pistool? Neem het mij naar huis, Elena. Voor alle zekerheid...